Welkom, dit is dag 6. Hoe bereid je je nu voor op je meditatie? Veel mensen zijn heel druk in de weer en gaan dan snel zitten. Sluiten hun ogen en wachten tot de geest rustig wordt. Maar dat werkt natuurlijk niet. Als je voor de meditatie nog met van alles en nog wat bezig bent, dan zal het veel langer duren voordat je geest weer tot rust komt als je zit te mediteren.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 Als je voor de vijfde keer uitademt, sluit je je ogen. Voel de werking van de zwaartekracht op je lichaam. Voel je op de stoel of op de grond zit. En voel ook je voeten op de vloer. Neem de tijd om eventuele geluiden op te merken. Geluiden vlakbij.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 In welke stemming verkeer je? Merk op hoe je je voelt. Laat het dan los en richt je op je ademhaling.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 Volg zo je inademing en je uitademing. Misschien merk je ook op dat iedere ademhaling anders is. Je telt 1 bij een inademing, 2 bij een uitademing. En zo tel je door tot 10 en daarna begin je weer opnieuw.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 Breng je aandacht dan terug naar je lichamelijke gewaarwordingen. Merk opnieuw het stevige contact tussen de stoel, je lichaam, het contact van je voetzolen met de vloer. Neem even de tijd om te luisteren naar geluiden. Open dan rustig je ogen. Richt je blik weer op wat er om je heen te zien is, de ruimte om je heen. En neem voor deze overgang echte tijd. Misschien merk je dat het wat lastig is om langere momenten stil te zitten, om alleen bij je ademhaling te blijven. Naarmate je dit vaker oefent zal het steeds makkelijker worden. Het gaat erom dat je je bewust bent van dingen en dat je je aandacht vriendelijk weer terug kunt sturen. Ik wens je een fijne dag en tot morgen.